7 uur, het NOS-journaal, Doral Meegens. De zaak van Rij lijkt groter dan gedacht. Obama fel in laatste presidentsdebat en Standaard Luik ontslaat Ron Jans. GroenLinks in Roermond zegt schokkende feiten te hebben gehoord... over de zaak rond de afgetreden VVD-wethouder Jos van Rij. De fractievoorzitter Smitsmans zei dat gisteravond... tijdens de raadsvergadering over de zaak. Smitsmans was eerder die dag gehoord door de Rijksrecherche. Ze heeft naar eigen zeggen afgetapte telefoongesprekken kunnen beluisteren. Volgens haar bevatten die schokkende feiten. Nog niet de helft van de feiten is in de media verschenen, zei Smitsmans. In de raadsvergadering wilde de GroenLinks-fractieleider opening van zaken geven, maar tijdens een schorsing werd ze naar eigen zeggen gewaarschuwd dat ze vervolgd zou worden als ze zaken bekend zou maken.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 Hij zou onder meer informatie hebben doorgespeeld aan zijn partijgenoot Offermans... over de selectieprocedure voor de nieuwe burgemeester van Roermond. Offermans heeft zich om die reden teruggetrokken als kandidaat. Het landelijke VVD-bestuur zegt ook dat besluit te respecteren. In Florida hebben president Obama en zijn uitdager Romney voor de derde keer gedebatteerd. Romney benadrukte dat de Verenigde Staten de afgelopen jaren... te weinig leiderschap in de wereld hebben getoond. Obama, die opvallend fel was, verweet Romney dat hij geen duidelijke boodschap heeft en steeds wisselt van standpunt. In de discussie over Syrië pleitte Romney voor het bewapenen van de oppositie. Obama waarschuwde dat die wapens in verkeerde handen zouden kunnen vallen. Hij noemde terrorisme de grootste bedreiging voor Amerika. Voor Romney zijn dat kernwapens in handen van Iran... Terwijl het buitenlands beleid het thema was van het debat... begon Romney vaak over de Amerikaanse economie. Zo betoogde hij dat de economie het zwakke punt is van de VS... en dat hij 12 miljoen banen wil scheppen. Het was het laatste debat tussen de twee presidentskandidaten. De verkiezingen zijn over twee weken op 6 november. Frankrijk stuurt voor het einde van het jaar onbemande vliegtuigjes naar Mali... om de regering te helpen bij de strijd tegen extremisten. Dat meldt het Amerikaanse persbureau AP... Het noorden van Mali is nu een half jaar in handen van extremisten die banden hebben met Al-Qaeda. Frankrijk en de Verenigde Staten zouden bang zijn dat Mali zich ontwikkelt tot een tweede Afghanistan, waar extremisten terreuracties voorbereiden. Ook Duitsland is bereid om een bijdrage te leveren aan het heroveren van Noord-Mali. Bondskanselier Merkel heeft gezegd dat Duitsland het leger van Mali wil trainen en logistieke ondersteuning wil geven.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 De politie van Johannesburg onderzoekt of de gedetineerden bij de poging hulp hebben gehad van gevangenispersoneel of van agenten. De Finse premier Katainen is op de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen oog in oog komen te staan met een man met een mes. Katainen raakte niet gewond. Het incident gebeurde in het westen van Finland. Volgens een ooggetuige gaf de man de premier een hand en vertelde hij dat hij in grote problemen zat. Toen knielde hij en trok hij een mes. De man werd overmeesterd. De premier ging na het incident door met de campagne. De gemeenteraadsverkiezingen in Finland zijn zondag. De Belgische voetbalclub Standaard Luik heeft trainer Ron Jans ontslagen. De Nederlander leed zondag met Standaard zijn zesde nederlaag in elf speelronden. De club staat inmiddels op de twaalfde plek in de Belgische eerste klasse. Ron Jans was pas een paar maanden in dienst van Standaard Luik. Vorig seizoen was hij nog trainer van Heerenveen. Bij een voetbalwedstrijd tussen twee juniorenteams in Paraguay heeft de scheidsrechter 36 rode kaarten uitgedeeld. Vlak voor het einde van de wedstrijd wilde de scheidsrechter twee spelers het veld uitsturen vanwege een vechtpartij. De jongens negeerden de rode kaarten en omdat alle spelers en wisselspelers gingen vechten, besliste de scheidsrechter dat 36 spelers en reservespelers een rode kaart kregen. Het weer vanochtend grijs en nevelig, later op steeds meer plaatsen zon. Het wordt ongeveer 16 graden in het noorden en zo'n 19 graden in het midden en zuiden. ANBB-verkeersinformatie. Ah, Wat mistig nog in Noord-Brabant, daar komt plaatselijk dichte mist voor. En een normale ontwikkeling van de ochtendspits: van dagelijkse files op de A8 vanaf Zaandam bij knooppunt Koenplein 2 kilometer. Naar Amersfoort op de A28 bij Amersfoort 2 kilometer. Op de A50 arnhem bos 2 kilometer bij knooppunt Ewijk. Op de 58 Breda-Eindhoven bij Moergestel, drie kilometer.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. In Roermond zijn ze nog aan het bijkomen van de raadsvergadering van gisteravond. En het opstappen van die in opspraak geraakte wethouder van de rij. Zomaar eens kijken wie er al de wakker zijn. Eerst nog onze correspondent in de Verenigde Staten. Het was aan president Obama om zijn buitenlandbeleid te verdedigen... tegenover zijn opponent Mitt Romney. Vannacht was hun derde en laatste debat... voor de presidentsverkiezingen van 6 november. Wessel de jong in Washington. Wessel, ja, de twee liggen nek aan nek in de peilingen. Vlogen de vonken er dan vanaf in dat derde debat? Nou, het was het laatste debat. Het is natuurlijk ook de laatste indruk die achterblijft bij de kiezer. Dus het mocht vooral allemaal niet te agressief zijn. Zeker niet zoals vorige week toen dat inderdaad gebeurde. Toen de vonken ervan afvlogen. Nou ja, dat was eigenlijk vooral nu lastig voor Obama nog... met die zware nederlaag van twee weken geleden in zijn achterhoofd. Je zag hem dan nu ook vanavond echt een paar keer zijn tong afbijten. Maar goed, hij moest natuurlijk toch echt winnen deze avond. Al is het maar dat hij natuurlijk een heel succesvol buitenlands beleid heeft gehad. Nou, inhoudelijk heeft... Obama, dit debat vanavond, heeft hij zeker gewonnen op punten. Hij wist Romney een paar keer echt goed te pakken op een paar zogeheten bekende flip-flops van, uh, van Romney. He, Romney zei opeens plotseling dat hij het eens was met Obama's agenda... om al in 2014 Amerikaanse tr troepen terug te trekken uit Afghanistan. Nou, was Romney het nu nooit mee eens? Was hij het nu opeens wel mee eens? Kreeg hij om zijn oren... Nou, nog een ander voorbeeld uh, he, wat hij weer om zijn oren kreeg uh, geslagen... was dat Romney General Motors failliet had wilde laten gaan. Dat uh, heeft Obama ook nog weer eens breed uitgemeten vanavond. Ja, want heeft hij heeft die, die punten, zijn prestaties, vind je, um, goed uitgevind. Bekende leus van de Democraten is Osama bin Laden is dood... en General Motors is levend. Nou, we hebben het gehoord hoor, Osama Bin Laden weer. Dat heeft, dat heeft hij de hele campagne gedaan en nu ook nu vanavond uh, ook zeker weer. En hij herinnerde Obama herinnerde Romney eraan dat hij ook op dat punt natuurlijk een grote flipflop heeft gemaakt. Romney zei in 2008 uh, heb jij gezegd dat je niet hemel en aarde wilde bewegen om Osama Bin Laden te pakken te krijgen. Nou, ik heb dat wel gewild en ik ben blij dat ik het gedaan heb. En Romney had daarop eigenlijk een heel onverwacht antwoord. I congratulate him on, on taking out Osama bin Laden and going after the leadership in Al-Qaeda. But we can't kill our way out of this mess. We're, we're going to have to put in place a very comprehensive and robust strategy to help the the, the world of Islam and, and other parts of the world reject this radical violent extremism, which is it's certainly not on the run. Ja, wat zegt die heer Ronny, hè? we kunnen ons geen wegmoorden uit deze chaos in het Midden-Oosten. We moeten met een stevige strategie komen om dat islamitische extremisme, om dat de kop in te drukken. Dus Ronny zet zichzelf hier opeens neer als de vredeskandidaat. Nou, maakt daarmee een heel groot verschil met Bush, wat natuurlijk, wat natuurlijk heel belangrijk was. Maar ook zich als vredeskandidaat te presenteren was ook heel belangrijk voor de vrouwelijke kiezers om daarbij in de gunst te komen. Dat is een hele belangrijke groep in deze verkiezingen, dat deed hij zeer slim, deed hij dat, uh, Romney. Waar gaan de Amerikanen over een paar uur allemaal over praten, Wessel? Wat was het hoogtepunt? Ja, dat ging over de defensiebegroting. Nou. Our navy is smaller now than any time since 1917. The navy said they needed 313 ships to carry out their mission. We're not under 285. Our air force is older and smaller than any time since it was founded in 1947. I think Governor Romney maybe uh, hasn't spent enough time looking at how our military works. You, you mentioned the Navy, for example, and that we have fewer ships than we did in 1916. Well, Governor, we also have fewer horses and bayonets because the nature of our military has changed. We have these things called aircraft carriers where planes land on them. We have these ships that go underwater, nuclear submarines. Oh, de oren was ja. <laughs> er. Nou, dat was echt wel heel erg grappig eigenlijk. Kijk, Romney heeft er namelijk de hele campagne op gehamerd... dat onze marine is nu tegenwoordig kleiner dan de marine... Uh, tijdens de Eerste Wereldoorlog in 1917. Nou ja, daar had Obama zich duidelijk op voorbereid... op deze, deze vaste zin van Romney. En hij zei, nou er is ook wel het enigszins, enig wat veranderd... sinds de Eerste Wereldoorlog. We hebben namelijk geen paarden meer en bajonetten. We hebben boten en daar kunnen vliegtuigen op landen. En we hebben boten die kunnen onder water, die heten nucleair. Dus hij kreeg mm. het hier echt om zijn oren geslagen. Waarmee eigenlijk natuurlijk Obama ook weer een heel serieus punt maakte. Namelijk dat hij gewoon minder aan defensie wil uitgeven dan, uh, dan Romney dat wil. En dat is natuurlijk toch een heel serieus punt in zo'n debat als dit natuurlijk. Maar het klinkt ook een beetje neerbuigend richting Romney. Zou Obama daar niet last van kunnen krijgen? Nou ja, hij, wat, wat ik je zei, hij moest ontzettend opletten... om, om inderdaad niet, om niet de, de bal al te hard in het net te rammen. En op dit moment ja, ging hij wel een beetje ver. Maar er is ook al op gereageerd door, door republikeinen... dat ze dit inderdaad een heel ja, gewoon een, een, een flauw punt vinden. Maar ja, het gaat, trekt wel de aandacht. Ja. En dat ja. is heel belangrijk in zo'n debat is dit. Precies. Het is ook belangrijk wat, er, wat Marcel al aangaf... wat voor quotes er vervolgens de komende Precies. dagen gaan terugkomen op de ja, televisie. Ja, dat is deze zeker. Ja. Ja. Hey, dit was het laatste debat. Je zei het al. De Amerikanen gaan over twee weken naar de stembus. Wat, wat gebeurt er in de tussentijd? Zijn dat dan vooral de sportjes of gaan ze het land in? Kijk, het inhoudelijke debat tussen de kandidaten is nu afgelopen. Waar het nu de komende dagen om gaat, dat is niet meer uh, policy en weet ik veel, standpunten allemaal. Wat nu beslissend wordt is, krijgen de kandidaten hun kiezers zo enthousiast dat ze ook echt naar de stembus gaan? Het gaat nu de komende dagen, de komende twee weken, gaat het om de ground gain, om je kiezers te motiveren. Uh, dat wordt een interessant punt en daarin is Obama natuurlijk toch wel heel erg goed. Wesseldiel, dank je wel. En een kwart over zeven u luistert naar het NOS Radio in Journaal. De politieke lot van wethouder en senator Jos van Rij is bezegeld. De VVD'er wordt verdacht van belangenverstrengeling... en het lekken van vertrouwelijke informatie. Van Rij zou een partijgenoot, die burgemeester wilde worden van Roermond... Of omhoans, vragen van de Vertrouwenscommissie hebben doorgespeeld. Rijksrecherche doet onderzoek en de positie van de wethouder werd onhoudbaar. Van Rij sprak gisteren de gemeenteraad van Roermond kort toe. Meneer de voorzitter, geachte raadsleden... De afgelopen dagen en uren zijn de moeilijkste momenten van mijn leven. VVD-wethouder Jos van Rij zal zich de dag van gisteren nog lang heugen... want het was een zware dag. Van Rij sprak emotioneel en zichtbaar vermoeid gisteravond de raad toe... die in een extra vergadering bijeen was geroepen. Van Rij kwam met de mededeling die iedereen in de Roemondse politiek... al van mijlenver aan zag komen. Ik heb vanochtend het college van burgemeester en wethouders laten weten... Dat ik per direct terugtreed als wethouder van Remond. Met pijn in het hart. Ook treed ik terug als lid van de Eerste Kamer. Het gaat je goed. Zorg goed voor onze stad. os Leef En toen ging hij weer. Meteen na zijn mededeling verliet Van Rij in Aller-El het Stadhuis. en vertrok met onbekende bestemming. Maar met het vertrek van de voormalige wethouder lijkt de zaak nog niet ten einde. Marianne Smit's mans. Raadlid voor GroenLinks kwam tijdens de vergadering gisteravond met een opvallende mededeling. Nou, zoals ik strakjes al aankondigde ben ik vanmiddag gehoord en ik ben op de hoogte gesteld van een aantal feiten die voor mij schokkend waren. Ik wilde dat graag vandaag openbaar maken omdat ik niet houd van uh, al die achterkamertjespolitiek. Uh, onder andere u hebben mij op het hart gedrukt om geen namen te noemen omdat in tegenstelling tot wat ik vanmiddag als advies heb gekregen... u van mening bent dat ik dan toch de geheimhouding schend... en dat ik daarmee strafbaar ben. Smits Mans is lid van de Vertrouwenscommissie... en in die hoedanigheid gehoord door de Rijkse Sege. Tijdens dat verhoor kwam ze erachter dat nog veel meer mensen... uit de Roermondse politiek betrokken zijn bij de zaak. Nadat ze in eerste instantie dat wilde delen met de Raad... werd haar met klem geadviseerd dat niet te doen.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 Dat het is nog niet voor mij. Ik durf dat niet uh, te zeggen. Ik zit niet op de stoel van, van het Openbaar Ministerie. Die zijn driftig aan het uh, onderzoeken. Daar hebben ze heel wat mensen voor uit de kast uh, gehaald. Dan zeg ik, nou, ik hoop dat dat zo snel mogelijk uh, gaat. Uh, want anders hangt er inderdaad de zwaard van Damocles boven de stad en de burgerij. En dat is heel slecht. Waarschijnlijk zal komende donderdag meer bekend worden... over wie er nog meer betrokken is bij het schandaal. En dan zal ook blijken of het zwaard van Damocles boven de Roemondse politiek ook daadwerkelijk zal vallen. Paul Sanders was gisteravond op het stadhuis van Roermond. Het ja, is al lang niet gedaan met de zaak Van Rij... en het is ook niet alleen maar lokaal nieuws. hoor. Van Rij was namelijk ook eerste kamerlid voor de VVD... en dus bemoeit ook de landelijke VVD zich ermee. Verslaggever Hans Andringa in Den Haag. Geen blijde gezichten bij de VVD. Het partijbestuur vergaderde maandagavond over de zaak Van Rij... en kwam met een summere schriftelijke verklaring... De partij respecteert het besluit van Van Rij om af te treden als wethouder... en te stoppen als lid van de Eerste Kamer. De terughoudendheid komt voort uit de wens de zaak niet groter te maken dan er is. Er zou een beeld kunnen ontstaan dat er wel erg veel VVD'ers in de beklaagde bankjes zitten. Er is inmiddels een aardige lijst te maken van VVD-politici en prominenten... die op de een of andere manier in opspraak zijn geraakt. VVD-gedeputeerde Hoormeijers van de provincie Noord-Holland staat nu voor de rechter. Hij zou zich hebben verrijkt met geld van bedrijven en ruil voor gunstige besluiten. Burgemeester Wilma Ververs van Schiedam van de VVD stapte in 2011 op... in verband met machtsmisbruik. En later waren er klachten over haar declaratiegedrag. Loek Hermans, Eerste Kamerfractievoorzitter van de VVD... kreeg kritiek dat hij wel erg veel bijbanen had... en hij moest onder andere toezicht houden op het COA... En ook daar bleek veel mis te zijn. Er ontstond ophef over het gedrag van directeur al ook VVD. En bij de ondergang van de DSB-bank... figureren de namen van Gerrit Zalm, Robin Linschoten en Frank de Graven. Geen zaken waar de VVD blij mee is. Ook al komen dit soort zaken ook wel bij andere partijen voor. Voor je het weet ontstaat het beeld dat VVD'ers niet capabel zijn... voor het werk dat ze doen. Hopen dat het snel overwaait is het devies... Er zijn belangrijke zaken, zoals de formatie van een nieuw kabinet... waar de VVD hoopt te laten zien dat de partij het juist wel kan. Goed besturen, goed regeren en de te brengen. Er is misschien één VVD'er die wel een beetje blij is... met de huidige gang van zaken. En dat is Jan-Anthony Bruin. Hij is namelijk de eerstvolgende op de lijst... om Jos van Rij op te volgen als senator in de Eerste Kamer. Dan ook maar eens kijken in Roemont hoe ze daar vanochtend wakker zijn geworden. Eerst de verkeersinformatie bij de AWB Kees Kwaks. Wat mist er nog in Noord-Brabant? Er zijn zichten van minder dan 200 meter. En een ochtendspits die erg meevalt, voorlopig minder dan 20 kilometer. De enige echt opvallende file staat op de A58 van Breda naar Eindhoven... Na een ongeluk tussen vaar en Beek en Oorschot, 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Ja, want alle commotie lijkt misschien wel tot slapeloze nachten... bij veel mensen in de Roermond, kan ik mij zo voorstellen... vanwege die zaak rond wethouder van Rij. En er schijnt meer te zijn, hoorden we ook van mevrouw Smitsmans van GroenLinks. Wat vinden de Roemondenaren ervan? Verslaggever Jeroen de Jager is op het station van Roemond. Goedemorgen. Staat het ook in de spits? Oudpienjas. Ja hoor, het is voorbij voor Jos van Rij. Mm. Poëtisch, de VVD'er stapt op als wethouder en senator. Wat vindt u eigenlijk van het opstappen van uh, Jos van Rij? U zegt er niks van als kantenverkoper van de ja. Spits. Oké. Okay. Ja, mooi samen. Goedemorgen. Zo. Heeft u het gehoord van het opstappen van Jos van Rij? Nou, ik vind het van één kant goed, want uh, het is een man die denkt alleen maar aan de, aan de rijke lui. Maar uh, gewoon een eenvoudige... Uh, uh, albeiden, daar uh, trekt hij zich niet van aan. Waar merkt u uh, dat aan? Uh, uh, nou, Alles gaat zich erom om uh, Romond uh, zo snel en ja. uh, zo sterk mogelijk groot te maken. Ja, vooral de economie. Ja, maar er zijn ook meer dingen dan alleen de economie. Goedemorgen, meneer. Welke pagina bent u? Ja, Heeft u pagina 4 en 5 al gelezen? Nee, heb ik overgeslagen. Het is voorbij voor Jos van Rij? Ja, dat klopt. Ja. Heeft u overgeslagen? Ja. Niet geïnteresseerd of? Niet geïnteresseerd in de politiek, nee. Even maar het perron op hier van het station kijken of hier mensen lopen. Dag meneer. Had u het al gelezen of gehoord van Jos van Rij? Nee, ik heb niks gelezen. Niks gelezen? Nee. Sorry. Maar weet u dat hij is opgestapt? Uh, dat hoorde ik wel zeggen, inderdaad. Ja? Ja. En? Ja, ik heb er geen, uh, geen mening over. Geen mening nee. over? Hadden jullie het al gehoord van Jos van Rij? Ja, gisteravond ja, dan. Ja? Ja. Gekeken op televisie ook, ook. naar de raadsvergadering? Ja, ook, ja. En? Ja. Wat te verwachten, denk ik, of niet? ja ik weet het niet. Oké. Ik denk het wel. Nou hoorde ik van GroenLinks dat er nog meer schokkende feiten zijn. Heeft u dat ook gehoord? Heb ik ook gehoord, ja, maar wat dat precies is, dat ja. weet ik niet. Ja. Bent u dan nieuwsgierig daarnaar? <laughs> ja, ik denk het wel, dat is menselijk, hè? Ja? Ja, ja. Had ik ook een cappuccino? cappuccino? Goedemorgen. Dag. Had u het al gehoord van, van Rij? Nee, dat heb ik nog niet gehoord. Dus denkt u, is het geworden? Hij zou wel weg zijn, denk ik. <laughs> zit er wel in, hè? Ja. Iemand zal zich wel eh, zal zich niet zo kunnen handhaven, denk ik. Prima, toch? En er zijn volgens GroenLinks nog meer schokkende feiten. Maar die mag ze niet bekendmaken. Want dan zou ze ja, de geheimhouding van de vertrouwenscommissie eh, schaden. Nou, dan moeten ze het niet zeggen, hè? Moeten mensen allemaal zelf weten, toch? Ja. Ik, ik zit er niet zo mee, hoor. Nee, nee, nee. Maar willen jullie het weten, die schokkende fijne? Nee, absoluut niet. Nee? nee, het boeit me voor geen meter. oh, Het boeit u gewoon niet? Nee, helemaal niet. Nee, nee. Nee, nee. Boeit het u? Uh, niet echt. Nee? nee Weet nee. u waar ik het over heb? Ja, ik denk het wel, maar ik heb het uh, verder niet echt gevolgd eigenlijk. En waarom boeit u dat niet? Uh, ja... Ik eigenlijk, nee. Nee. Nee. En ook niet als er nog meer schokkende feiten zijn, uh, ja. boeit u ook niet? Nou ja, kijk, dat wordt misschien wel uh, sappig en interessant om over mee te praten, maar verder niet, uh, niet echt, nee. Nee. Boeit het u meneer? Ja, ja, ja en nee. nee. Weet u waar ik het over heb? Ja, Jos, we rijden, we gaan. <laughs> ja goed, maar ook is een vuur en hij uh, ja, heeft ook al meerdere dingen overleefd, dus ik denk dat dit een beetje de druppel is. Ja. Dus. En dan zouden er nog meer schokkende feiten zijn? Ja, ik heb het gelezen, maar wat zou ze kunnen Ik heb geen flauw idee. Nee. nee. Nee, dat weten wij eigenlijk ook niet precies. Uh, mevrouw Smitsmans, fractievoorzitter van GroenLinks, die dat beweert. Die dus zegt geschokt. Er zijn van feiten die ze heeft gehoord in afgeluisterde gesprekken. Met onder andere Van Rij. Uh, ja, die wil dat niet, uh, niet aangeven nog. Uh, voelt zich onder druk gezet. Wij proberen haar te spreken. Na acht uur, mevrouw Smitsmans van GroenLinks. En 5, half 5.30 uur luistert naar het NOS Radio in Journaal. Heerlijk zijn ze, die honingtomaten. Het ruikt er vast ook goed. Het is een mooi product, minor Remmers, maar uh, te weinig, hè? Te weinig tomaten. Ja, uh, Te weinig tomaten. Nou ging hier om zeven uur een compleet leger aan scholieren en de binnen. Ik, die zijn allemaal verdwenen in het oerwoud. Ja, dat komt. Ze zijn er toch nog wel? <laughs> ja, ze zijn er zeker nog wel. Ja. Maar ze hebben het natuurlijk allemaal eigen pad. Dus, uh... Ga zeker een paar staan, helemaal tussen de... Oh ja. Helemaal achterin. Hoeveel zijn er aan het werk? Vandaag zijn er 23 scholieren werkzaam. Ja. ja. Dus dat is een flink aantal. Een beetje bijverdiende nergens Ja, absoluut. Wie heeft dat niet gedaan in het Westland? Fred van Heiningen misschien ook nog wel vroeger. Want u bent ook een Westlander volgens mij. Ja, en tijdens zo'n is uh, veel in de tuin gewerkt. Ja. En, en veel bijverdiend. Dat is altijd handig. U bent nu directievoorzitter van de Rabobank hier. Dat klopt, ja. Maar dan is het handig dat u een beetje het klappen van de zweep kent natuurlijk. En u zegt nu. Ja, er zijn toch wat donkere wolken aan de horizon? Nou, die donkere wolken die zijn al eventjes. Uh, er zijn ook uh, lichtpunten. Er wordt, uh, er wordt nog steeds geïnvesteerd, ook in het Westland. Maar waar onze zorg zit, is dat uh, je ziet dat de relatief kleinere bedrijven... dat die het moeilijk hebben. En tenzij die heel nauw gaan samenwerken, uh, zullen die de strijd niet overleven. En uh, daarom is het erg belangrijk dat grote bedrijven blijven investeren in het Westland. Maar het probleem is dat er weinig plek is. Het is een lappendeken aan kleine Bedrijfjes, ruilverkaveling. Nou, er is wel plek. En er, komt, er komt meer plek, want uh, die kleine bedrijven zullen toch uiteindelijk op de markt uh, gaan komen. Maar het gaat erom dat die ook opgekocht kunnen worden door uh, de bedrijven, de grote bedrijven. En want we zien dat die grote bedrijven het echt verhuisgewijs beter doen. En als die grote bedrijven kunnen blijven investeren in het Westland... Ja, dan, dan heb je eigenlijk een, een herstructurering die op een natuurlijke manier gaat. En dat is wat we graag zouden zien. We zijn nu bij Looyen waar die kleine trostomaatjes vandaan komen. Zij hebben ook een bedrijfsuitbreiding, maar meneer de Jong... Jullie zijn richting Schiphol vertrokken, want hier kon het niet. Uh, ja, maar we hebben in 2006 hebben we eigenlijk deelgenomen in zo'n project... zoals uh, Van Einingen net beschrijft. Uh, dit is een gebied waar uh, zes jaar geleden nog uh, ik denk acht telers actief waren. En nu één, wij. Ja. Een soort hoogwerker voorbij. <laughs> Iemand die hoog in de trossen klimt. Ik had uh, het zakken, laat het zakken. Ja. Um, eh, wat is, uh, het probleem is dus dat er te weinig plek is voor die hele grote bedrijven. Maar het heeft ook te maken met de voorzieningen in dit gebied. Ja, de grote bedrijven die, die willen natuurlijk sowieso hun bedrijf zo kunnen neerzetten dat het ook goed past bij de bedrijfsvoering. Dus dat is vaak een, een vierkant. Uh, men wil een energievoorziening hebben waarbij je gebruik kunt maken van de elektriciteit of de warmte van je buurman. Dus dat betekent dat er een goede infrastructuur moet zijn op het gebied van, uh, van energie. En in het Westland is dat allemaal wat verouderd? Nou ja, kijk als je een bedrijf hebt van uh, zeg 20 hectare en die moet met... Uh, bedrijven van 1 naar 2 hectare allemaal aparte overeenkomsten sluiten... maar ook te aparte infrastructuur aanleggen, is veel te duur. Ja. Daar moet wat aan gebeuren, daar zou de gemeente dan iets aan, aan moeten doen. Uh, wat moet er nog meer gebeuren? Nou, op het gebied van, uh, van, van de hinderwet, kijk, uh, een vergunning moet worden afgegeven. Maar als, een, als er een burger woont naast een bedrijf... dan kan die burger al snel zeggen, ja, ik hoor net iets te veel... of ik heb daar een beetje last van. En dat is natuurlijk voor een bedrijf, is dat, is dat lastig. Dus een bedrijf wil zich neer kunnen zetten... moet gewoon haar bedrijfsactiviteit kunnen doen... maar moet het niet hebben dat als s om zes uur de eerste medewerkers komen... Iemand in een die zegt van ja, ik, uh, ik vind het lastig... dat, uh, dat bedrijf moet maar gewoon uh, de, de geluidslast terugbrengen. Ja. Het is een klein land, hè, Nederland. Allemaal dicht op elkaar. Passen ja. en meten. Ja. Alles op de vierkante meter is geregeld. Ik begrijp dat de honingtomaten die hier gekweekt worden... dat die een Twitter- en een Facebook pagina hebben. Nou, nooit van gehoord. Ja, dat is modernisering, hè. Een serieus vermogen verdient een solide bank.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 Radio 1. Het NOS-journaal. Schokkende feiten in zaak Van Rij, zegt GroenLinks. En Obama fel in laatste debat voor de verkiezingen. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Dorot Negens. GroenLinks in Roermond zegt schokkende feiten te hebben gehoord... over de zaak rond de afgetreden VVD-wethouder Jos van Rij. Fractievoorzitter Smitsmans zei dat gisteravond... tijdens de raadsvergadering over de zaak.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 Vannacht was het laatste debat tussen presidentskandidaten Mitt Romney en Barack Obama. Thema buitenlands beleid. En Romney ging in de aanval. Volgens de Republikein heeft Obama de afgelopen vier jaar de wereld niet veiliger kunnen maken. Is Iran dichter bij een atoombom? Ja, zegt Romney. Volgens hem is de onrust in het Midden-Oosten er ook niet minder op geworden. Je kijkt naar de record van de laatste vier jaar en zegt... Is Iran dichter bij een bom? Ja. Is het Middle oosten in tumult? Ja. Yes. We willen geen andere... Irak. We willen geen Afghanistan. Amerika moet sterk zijn. om de positie van Amerika te versterken... moet dus eerst de Amerikaanse economie worden versterkt, zei Romney. Hij erkende dat het Obama is gelukt Osama bin Laden uit te schakelen. Maar we kunnen niet uit deze ellende komen door te blijven doden. De VS moet voor een duidelijke strategie gaan. Ik feliciteer hem on taking out Osama bin Laden... en after de leadership van Al-Qaeda...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 And unfortunately that's the kind of opinions that you've offered throughout this campaign. Nou, ja, iedere keer als u een mening had over buitenlandse politiek, zat u fout, zei Obama. opinion, Obama was dat in het debat van afgelopen nacht. Over twee weken, 6 november, dan zijn de verkiezingen.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 Ah, en de weten verkeersinformatie. Het valt mee met deze ochtendspits. Een kleine 30 kilometer. En nog altijd wat mist in het westen van Noord-Brabant. Zichter lokaal zo'n 200 meter. De langste files op de A2 vanaf Maastricht naar Eindhoven... tussen Budel en Valkerswaard. langzaam rijden over 5 kilometer. Op de A28 zullen richting Amersfoort... tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort 6. En de nasleep van een ongeluk op de A58... Breda richting Eindhoven tussen Goorlen en Moorgestel 7 kilometer.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 Als wetenschapper in Italië kijk je tegenwoordig wel uit... voordat je advies geeft aan de overheid. Want de Italiaanse rechtbank heeft gisteren in de stad Laquilla... zeven wetenschappers veroordeeld tot een celstraf van zes jaar. Volgens de rechtbank zijn de wetenschappers mede verantwoordelijk... voor de slachtoffers van de aardbeving Nakia in 2009... omdat zij metingen verkeerd zouden hebben ingeschat. Nu contact met Bernard Dost, hoofdseismologie van het KNMI. Meneer Dost, goedemorgen. Goedemorgen. Wat dacht u toen u dit hoorde? Ja, dat is toch wel enige ongeloof. Maar uh, ja, het is ook uh, natuurlijk wel, uh, trekt wel een zekere wissel op, uh, op de seismologen zelf. Want? Nou, dat betekent dus eigenlijk wat er gebeurd is in Laquila, is dat uh, mensen aan het overleggen waren wat de aardbevingen die op dat moment plaatsvinden, wat dat zou betekenen voor, uh, voor de toekomst. Nou, aardbevingsvoorspellingen is iedereen wel, wel over eens. Dat is iets wat, uh, wat uh, niet kan. Uh, dus je kan hooguit eigenlijk zeggen wat uh, gebaseerd op wat je tot dan toe ziet wat mogelijk uh, uh, zal, zal gebeuren. Uh, maar er zit altijd natuurlijk een kans in. Uh, en de grootste kans dat dat zal, zal optreden en een, een kleine kans dat er iets anders zal, uh, zal komen. Juist dit soort uh, adviezen in termen van kansen wordt vaak uh, niet echt of niet goed begrepen. Mm -hmm. uh, en ja, als mensen dan denken er is een kleine kans dus er zal niks gebeuren, ja, dan heb je een probleem. Ja, maar meneer Dost, moet je dan niet waarschuwen? Vindt u het verwijtbaar als die wetenschappers niet voldoende gewaarschuwd hebben? Ja, maar waarvoor moet je waarschuwen in dat geval? Nou ja, dat, dat er vragen... mogelijk een heftige uitbeving komt. Ja, maar dat, dat, is, dat is altijd uh, is dat, is dat een mogelijkheid. En ik heb ook begrepen dat mensen ook zeggen van... Uh, van uh, er kan natuurlijk wel iets uh, gebeuren, maar uh, het is in dit geval... lijkt het meer waarschijnlijk dat dat uh, niet zo op zal treden... Um, dat wil niet zeggen dat, uh, dat, dat ze zeggen van... Uh, nou, wij denken echt dat er niks op zal treden. Nou, wacht even. D dat is uh, niet helemaal waar volgens mij. Want de seismologen hebben gezegd dat inwoners rustig thuis een glas wijn konden drinken. Dat is toch een heel ander verhaal dan wanneer je zegt... Um, ja, wees wat voorzichtig, maar waarschijnlijk gebeurt er niet veel. Nou, de, de, de letterlijke tekst van wat er gezegd is, dat heb ik op dit moment niet helemaal hier. Maar wat ik begrepen heb, wat ik tot nu toe gelezen heb, is dat er niet echt gezegd is van er kan niets gebeuren. Nou ja, ik heb begrepen dat, dat men heeft aangegeven dat inwoners rustig thuis konden blijven. Nou, Even los van, van uh, ik, ik weet niet 100% zeker uh, dat die tekst inderdaad zo is geweest. Maar als, dat, maar, als ze maar, dat zo hebben gezegd, zou, zou u dat zo gezegd hebben? Nee, ik, wij zeggen altijd, uh, wij hebben het ook altijd over kansen. Wij zullen ja. nooit zeggen van uh, dit, uh, dit kan wel of niet uh, gebeuren. Uh, dus wat dat betreft uh, is het, is het uh, juist het, het, het vertalen van de kansen waar je normaal mee werkt als seismoloog. Want dat is hoe we kijken naar, naar wat er mogelijk is... Of, of niet mogelijk is. Uh, dat moet je eigenlijk heel goed proberen uit te leggen aan, uh, aan het publiek. Ja, dus wetenschappers zullen zorgvuldig moeten zijn in hun woordkeus. Zullen ze ook na deze veroordeling voorzichtiger worden? Ja, je wordt om denk niet ik te zeggen uh, bang om ja. nog iets te zeggen? Nou, ik denk, ik denk dat, je, dat je heel goed uh, wel degelijk uh, moet proberen... de informatie die er is goed over te brengen. Maar je wordt wel voorzichtig in het... Uh, in het uh, uitleggen van wat de kennis op dat moment inhoudt. En dat betekent dus dat je, dat je heel erg voorzichtig moet zijn uh, met wat je, wat je zegt... en dat het niet geïnterpreteerd wordt als dat er maar één mogelijke uitkomst is... maar dat je het hebt over kansen. Ja, ja dit gaat ook, ook over aansprakelijkheid. Hè? Als we dan kijken naar Nederland, en dan komen we er hier niet zo echt... Zware aardbevingen voor, wel, wel wat lichte. Bijvoorbeeld in Groningen, een in omgeving van Slochteren. Als oorzaak wordt dan vaak verband gelegd met de exploitatie van de gasbeel bij Slochteren. Betekent dat bijvoorbeeld wat er nu in Italië gebeurt, dat u um, daar geen uitspraken meer over doet? Omdat u misschien wel uh, aansprakelijk wordt gehouden voor, uh, weet ik veel, imago-schade? Nou, in Groningen, maar ook in, ook in het zuiden van Nederland... daar uh, hebben we risicokaarten van, uh, van wat er uh, op kan treden. Nou, dat kan je op uh, verschillende manieren kan je dat berekenen. En uh, daar, precies wat ik net zei, daar, uh, dat duidt je ook altijd met de kansen... op het optreden van, uh, van aardbevingen. Nou, dat, uh, dat hebben wij tot nu toe altijd me, met die kansen uitgelegd... en dat zullen we ook zo blijven doen. Goed. Geen schrik dus bij u, meneer Los, begrijp ik. Nee, het is eigenlijk, uh, nou ja, de, de schrik is natuurlijk wel dat, dat als, er, uh, uh, als het verkeerd geïnterpreteerd wordt wat je zegt, uh, dat dat dan consequenties zou kunnen hebben. Dat is natuurlijk wel de schrik. Ja, kan ik me iets bij voorstellen. Bernard Dost, hoofdseismologie van het KNMI. Dank. Graag gedaan. Tom van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, belangrijkste sportnieuws van vanochtend. Uh, komt uit België. Standaard Luik heeft Ron Jans ontslagen. Was dat ja. de verkeerde man op de verkeerde plek? Of de goede Ze man op de verkeerde plek? Zijn ons voor dit jaar met die eerste trainer? Ja. Wat uh, ook bij ons, uh, hoewel het in Nederland nog redelijk rustig lijkt. Ja, is dat de verkeerde man. Ron Jans is eeuwig aan Groningen verbonden geweest. Heeft dat daar heel goed gedaan. Ging daar weg. Ging naar Herenveen. Kende daar ook een hele, hele moeizame start. Ook daar werd even getwijfeld. Nou goed, hij mocht het allemaal afmaken. Goed tweede seizoen heeft het. het Uiteindelijk goed gedaan daar. En ging naar Standaard Luik. En dat is zo'n club die uh, al heel lang hoopt weer iets van het grote verleden terug te krijgen. En in het heden het heel moeilijk heeft. En ja, nu in de Belgische competitie. 11 punten uit 13 wedstrijden. Er is relatief veel geld. Er zijn eigenaren bij zo'n club. En dan weet je eigenlijk al, dat wordt heel, heel erg lastig. Twee weken geleden kon hij het veegelijf nog redden door van Anderleg thuis te winnen. Dat is daar altijd heel belangrijk. Maar nu ging het eigenlijk dit weekend helemaal mis. En je kon erop wachten. Het is een, een man die zijn eigen stijl heeft rond. Jans. En eh, met eigenaren en clubs waar het heel snel heel goed moet gaan, is dat niet altijd de beste methodiek. Had een contract voor een jaar, hij zal geld geldkeurig meekrijgen, moet eens dus even rustig op de bank gaan zitten en gaat wel weer een club vinden. Hoor. Want het is een hele fatsoenlijke en goede trainer. Maar niet bij Standard luik, helaas voor hem. En misschien is hij wel opgelucht dat hij weg is daar hoor, want het is een lastige omgeving om in te werken. Zeg oh, te omschrijf ieder. Zo omschrijf jij dat. Een, ja. een kwelling voor een coach om daar te werken? Nou, een kwelling en een club waar mensen eh, boven op je huid zitten van alles van je willen en Vinden. Ja. En Ron Jans is daar niet helemaal, mijn zin is, het geschikte type voor. Had hij misschien ook van tevoren kunnen bedenken, maar ik weet niet wat hij meekrijgt. Dus nee, misschien nee, is het allemaal wel zo. Gaan die dingen ook soms? Even na van Champions League voetbal: um, Barcelona tegen Celtic. Nou lees ik dat Celtic ja. hoopt op een unicum in Camp Nou. Is dat ja, realistisch? Nou, dat is eigenlijk niet echt realistisch. Celtic is als je het hebt over clubs die graag uh, hun verleden laten doen spreken. Is dat ook zo'n club groot geweest in het verleden? Die Schotse competitie natuurlijk een beetje in mineur geraakt. Wil heel graag. Is goed gestart in de Champions League. Dus hoopt en kan altijd in voetbal. Barcelona kreeg afgelopen weekend ook vier goals tegen. Maar uh, met Messi, uh, dat is nog even speciaal hoor. Die heeft 71 goals al dit kalenderjaar gemaakt. En er is ooit eens iemand geweest in 1959. Die heeft 75 goals goals in een heel kalenderjaar gemaakt. Die luisterde naar de naam Pele mm. en wil altijd aan iedereen nog uitleggen dat hij de allerbeste voetballer ter wereld was. Maar deze Messi heeft nog 13 wedstrijden voor vier goals. Ik ben bang voor Celtic dat er vanavond wel eens al een stuk of twee <laughs> bij kunnen, kunnen komen. Dus eh, wat dat betreft nee, zou ik al mijn kaarten op uh, Barcelona zetten. Zelf kijk ik ook nog wel naar Shakhtar Donetsk, Chelsea, een beetje ver van ons vandaan in Pool E, met Juventus op het vinkertouw. De clubs zitten daar heel dicht bij elkaar. Chelsea de bekerhouder, het zal toch niet? Maar goed, uh, daar zit heel veel veel geld door tegenwoordig bij die clubs daar. Dus ook dat is wel een erg leuke wedstrijd. Donijs-Chelsea, yes, en uh, laten we het maar houden... op Messi tegen Celtic. En bij Celtic... mogen ze van mij dromen, maar realistisch... lijkt het me niet. Nou, Bayern München dan nog even... Hè? want alles ja. gaat allemaal goed in de Bundesliga... maar ja, moeten, moeten nu wel in de he, Champions League binnen. moeten in de Champions League. Moeten bij Lille spelen. Zijn inderdaad uh, ongenaakbaar... in de Bundesliga, maar hebben een lelijke... nederlaag te, uh, opgelopen in de Champions League. Dus moeten vanavond wel... gelijk spelletje zou ze ook nog wel in de race houden... maar toch bij Lille uh, met nul punten moet Bayern München winnen. Maar ik verwacht toch dat de machine uit Duitsland, Marcel, dat die dat gewoon op hun eigen wijze ja, rustig... Gaan gaan, de, de, en, de, nou, als HSV reporter ben je nooit voor ja, München natuurlijk, maar ik de, zeggen. de te zeggen dat het wel de beste club van Duitsland is. Die gaan gewoon winnen bij ja. de vanavond. Ja, dat moet ik toegeven Tom. Ja. Nacht of morgen maar weer. Oké. Okay. Obama en Romney, hun debat afgelopen nacht. Daarover valt nog wel wat te zeggen. Gaan we zo dadelijk doen. Eerste verkeersinformatie, Kees Kwaks, valt wel mee, hè? Ja, het valt erg mee over de spits. is heel weinig te zeggen, Lara. <laughs> uh, de mist zit een beetje in uh, zuid vlaanderen nog en West-Brabant. Maar dat zijn hele kleine mistgebiedjes. Daar heeft het verkeer niet al te veel last meer van. Uh, het valt heel weinig op. Het ongeluk op de a 58 is het eigenlijk het enige. Vanaf Breda naar Eindhoven. Tussen knopen De Baars en Moorgestel, vijf kilometer. Alle rijstroken zijn weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het was de laatste keer dat Barack Obama en Mitt Romney... rechtstreeks de degens kruisten met elkaar voor het Amerikaanse publiek. Afgelopen nacht ging het derde en laatste debat over het buitenlandbeleid. Irak, Afghanistan, Iran kwam allemaal voorbij. Maar toch ook wel weer de economie. Eigenlijk het belangrijkste onderwerp voor de Amerikanen. Het kwam ter sprake. Campagneskundige, Handanker. Goedemorgen. Goedemorgen. En hoe was het? Zat u op het puntje van de stoel? Nou, ik zat op een bank, maar ik heb het puntje. Zat u daarvan, puntje van de bank? Ik heb het puntje daarvan niet hoeven te gebruiken. Want het was uh, niet een memorabel uh, debat. Dat uh, kan ook bijna niet anders. Het is het derde in een reeks. Dat is meestal niet uh, de beste plek. En uh, ja, het buitenlands beleid was weliswaar het decor, maar. Uh, ja, dat werd uiteindelijk toch niet heel erg scherp uitgespeeld, vond ik. En viel ook misschien niet veel te halen voor, uh, met Romney, kan ik me zo voorstellen. Nee, u had het net over de Champions League, hè. Dus uh, Celtic dat op bezoek gaat bij uh, Barcelona. Nou ja, wat willen die schotten? Die schotten willen een beetje proberen uh, het aantal doelpunten, tegen doelpunten beperkt te houden. En zo ja. ging Romney er eigenlijk gisteren ook uh, in tegen Obama. Een zittende president heeft een enorme kennisvoorsprong. Die wordt natuurlijk voortdurend gebriefd over elke ontwikkeling. Dus uh, dat is heel moeilijk om het uh, daar dan uh, van te winnen. Dat uh, lukte ook niet. Hij was het ook, uh, op... ook vaak eens hè, met Obama over het buitenland. Ja, en dat ontregelde uh, Obama toch wel een heel klein beetje, vond ik. Uh, het viel mij op dat Obama niet helemaal goed voor ogen had... hoe hij nou Romney weg wilde zetten als een draaikond, als een lichtgewicht... Uh, als uh, een kopie in plaats van het origineel, al die... Aspecten speelden een beetje een rol, maar het leek alsof Obama niet goed kon kiezen. Ja, en één moment uh, lukte het hem wel, hè, om uh, met Romney de oren te wassen. Laten we daar eerst even naar luisteren. Our navy is smaller now than any time since 1917. Our air force is older and smaller than any time since it was founded in 1947. I think governor Romney maybe uh, hasn't spent enough time looking at how our military works. You, you mentioned the navy for example. And that we have fewer ships than we did in 1916. Well, governor, we also have minder horses en bajonets. Tja. Um, Obama zegt dat Romney het over, over paarden en bajonetten nog heeft, terwijl er toch echt wel iets veranderd is. En de techniek voortschrijdend is. Kreeg Romney er hiervan langs? Nou, uh, het, het was een heel leuk moment voor in de huiskamers, hè. maar het zou best eens een Pirus-overwinning kunnen blijken te zijn voor uh, Obama. want. Um, na het debat was toch wel het gevoel van, ja, de, de, het sloeg heel erg aan. Het was een, uh, een, een saillant moment in het debat. Maar uh, je kunt je ook afvragen of Obama hier niet een heel klein beetje neerbuigend uh, ja. spreekt over de, uh, de militairen. En u weet, er is één ding wat je nooit mag doen als presidentskandidaat, en al helemaal niet als president, dat is met te weinig respect spreken over de militairen. En dat is weer relevant, uh, vooral in een staat als Virginia, een uh, absolute swing state waar uh, de militairen uh, in grote getalen aanwezig zijn... en echt ook de doorslag uh, kunnen geven. Dus er waren ook commenta commentatoren na de, de wedstrijd, zou ik willen zeggen, na het debat... die al uh, bezig waren om Virginia in de kolom van de Republikeinen te schrijven. Nee, nee. En dan gaan we... Hart, Holland, richting Ohio, waar dan de echte beslissing gaat vallen. Maar hij was toch ook vooral neerbuigend ten opzichte van Romney in zijn opmerking. Um, ja, dat... Is dat goed voor een president om op die manier over je tegenstander te spreken? Nou, ook daar moet je een beetje mee oppassen. Maar ik had het gevoel dat Obama daar net wel aan de goede kant bleef. Hij okay. was daar eigenlijk dezelfde energie had hij als in het tweede debat. En dat was natuurlijk ook de reactie op, op zijn mentale afwezigheid in het eerste debat. Ik denk dat hij daar wel de juiste maatvoering had. Maar het gaat er vooral om dat dit soort opmerkingen... ook uh, ja, uit hun context kunnen worden gelicht. In een uh, commercial kunnen worden gestopt. En voor je het weet uh, slaat het om in het tegendeel. China kwam eigenlijk niet aan de orde. Heel, heel kort maar even. Lieten ze dat echt liggen? Ja, het, uh, het was een buitenlands debat. Maar uh, het buitenland lijkt zich vooral te beperken... tot, uh, tot het Midden-Oosten, een stukje Mali. En dat is het dan ongeveer. Europa helemaal niet, hè? Nee, die eurozone. Dat is echt een heel perifeer onderwerp. Daar moeten we het vooral niet over hebben nee. in de Verenigde Staten. <laughs> En uh, China komt dan af en toe wel aan de orde... maar dat wordt gelijk omgebogen naar het binnenlands beleid en naar de economie. En vervolgens mochten beide kandidaten heel lang uitweiden... over onderwijs en het belang daarvan. En het was alsof uh, de gespreksleider even op vakantie was gegaan. Nou, meneer Anker, zegt u het maar. Wie gaat het worden? Ja, deze twee paden gaan uh, uh, uh, hardrennend op de finishlijn af. Ja. En dat komt neer op wie, uh, niet zozeer wie in staat is om kiezers te overtuigen... als wel wie erin gaat slagen om zijn eigen kiezers naar de stembus uh, te krijgen. Ja, want Rom Obama heeft Romney niet van zich afgeschud. Absoluut niet in deze debat. Nee, nee absoluut Het nee. Dit dit, dit, dit worden nog twee heel spannende weken. En Nogmaals, het komt aan op Ohio. En denk dat we de komende twee weken ons heel erg bezig gaan houden met de specifieke regels voor de verkiezingen. Zoals hier in Ohio worden gehouden. Maar wat, wat hebben ze in die twee weken nog te doen dan? Wat, wat, iets beslissends zullen ze dan niet meer kunnen nee. forceren? Wat, waar gaan ze zich op richten? Dan? Nou ja, je moet natuurlijk oppassen voor de bananenschuld, Dus je moet dan wel even een beetje opletten met wat je zegt. Maar het gaat nu echt vooral om het mobiliseren van de eigen achterban. Ja, dus iedereen die voor je is moet ook komen. Ja, en uh, u weet in twee derde van de Staten wordt uh, nu al gestemd. Uh, dus je kunt uh, de huizen langs en je kunt mensen bij wijze spreken... in hun nekvel uh, grijpen en naar het stembureau uh, brengen. Dat kan nu al. En uh, de Obama-campagne in het bijzonder... heeft daar uh, een heel groot deel van haar strategie al vier jaar geleden op ingericht. En dat doen ze nu weer. En ik denk dat dat uh, van doorslaggevend belang kan blijken te zijn. Ja. En alle pijlen op Ohio. Ja. Nou, meneer Anker, we spreken u wel weer. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. We gaan nog eventjes naar Westland, want Maino Remmers is daar al de hele ochtend in en tussen de kassen, tussen de tomaten ook, uh, Maino. Is het een trostomaten? Trof... De en trofstomaat. <laughs> met Waar met hebben ze nou precies die... last van daar in het Westland? Want dat is me nog niet ja. helemaal duidelijk, maar. Het is, uh, kijk, je overleeft alleen als je een heel groot bedrijf hebt. Maar ja, het Westland heeft ook woonhuizen, heel veel kleine oppervlaktes aan elkaar... en dan valt het niet mee om één groot bedrijf neer te zetten. Of je doet aan schaalvergroting, of zoals jullie hebben gedaan hier... jullie hebben hele specifieke tomaten, die kleine trostomaatjes. Ja, klopt. Wij telen een heel bijzonder tomaatje. Uh, die noemen wij honingtomaten... En, uh... Met planten die 14 meter lang worden. Ik weet niet dat ze zo lang... Uh... Klopt, helemaal. Ja. De wortels staan hier en de kop van de plant zit 10 meter verder. Ja, dat klopt. Ja. Dat ja. moet je doen. Als de schaalvergroting niet de enige oplossing is, dan moet je een heel specifiek product maken. Want trostomaten is nog moeilijk ook, zei u net. Ja, klopt. Ja. Ja, het is een, uh, het is een uh, lastig uh, tomaatje om te telen. Hij scheurt gauw. Hij geeft heel makkelijk uh, lelijke trosjes. Uh, hij, hij mist wel eens een tomaatje waar uh, een bloemetje geen tomaatje wordt, zo gezegd. Dus uh, ja, het is een beetje een prima donnatje. Maar um, ja, wel heel erg lekker, dus daarom uh, zijn wij hem gaan telen. Ja. Uh, jullie hebben een bedrijf bij Schiphol neergezet... omdat in het Westland op zich te weinig ruimte is voor hele grootschalige uitbreidingen. Daar maakt met name de bank zich zorgen over, want dat is het eigenlijk. Hè. Er is te weinig plek. Voor heel grootschalige uh, kassen. zoals die tegenwoordig gangbaar zijn voor tomatenteelt. Uh, is in het Westland uh, op dit moment niet voldoende ruimte. Terug naar onze eigen prima donna. Vooruit maar weer. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. <laughs> nou, vooruit. CNN roept president Obama uit. tot winnaar van het debat van afgelopen nacht. Maar gaat hem dat ook helpen? Vraagt CNN zich tevens af. Want ook al won Obama. Mid Romney toonde zich tijdens dat debat de kalmte van een commander-in-chief. En ook was hij niet de voorvechter van militaire actie die de Democraten graag van hem maken, hadden, CNN. Huffington Post heeft tijdens het debat enkele uitspraken... van beide kandidaten gecheckt op hun waarheidsgehalte. Zoals de bewering van Romney dat de Verenigde Staten... een tweede Griekenland worden als ze niets doen aan de staatsschuld. Nou, dat is niet waar, stellen enkele economen. Al was het maar omdat Amerika een eigen munteenheid heeft... <lacht> en Griekenland niet. Ja, daar hebben ze een punt. De <lacht> Website politico.com publiceert een serie foto's... van achter de schermen van het debat. Daarop is te zien dat Obama de tijd neemt... om de familie van Romney de hand te schudden. Ook is er een foto van de kleinkinderen. Romney die een spelletje domino spelen voordat het debat begint. Ja, Er is ook nog een foto van een man met een megafoon. Die staat opgesteld voor de universiteit waar het debat plaatsvond. Bij hem kunnen de mensen wedden wie het debat wint... door een zakje bonen te gooien in een doos met de naam van de kandidaat. erop. Volgens de Limburger is de gemeenteraad van Roermond ontstemd over het verloop van de raadsvergadering gisteravond over de opgestapte wethouder Jos van Rijn. Volgens de meeste raadsfracties probeerde de Roermondse burgemeester Henk van Beers de vergadering snel af te kappen om zo tijd te kopen om over de ontstane situatie na te denken. Het is volgens de raad aan de bijdrage van GroenLinks-fractievoorzitter Marianne Smitsmans te danken dat de vergadering niet vroegtijdig gesloten werd. Donderdag vergaat de Raad in Roemond opnieuw. Dan gaat het over de feiten die Smitsmans zegt gehoord te hebben in een politieverhoor. De AD meldt dat de zorgverzekeraar VGZ met een no-claim korting komt voor aanvullende pakketten. Waarin bijvoorbeeld fysiotherapie of mondzorg zitten. Wie daar geen rekening voor indient bij VGZ kan 10 tot 20 euro korting per maand krijgen. Als de no-claim korting een succes wordt, wil VGZ die uitbreiden naar meer aanvullende pakketten. Dan naar De Telegraaf. Volgens die krant vindt burgemeester de wijkersloot van Waalristie... dat alle woonwagenkampen mogen verdwijnen. Ze zorgen voor overlast en onrust. En bestuurders en ambtenaren die er langskomen worden lastiggevallen. Daarom zou de gemeente die strijd voeren met een woonwagenkamp... hulp moeten krijgen van gespecialiseerde juridische teams. Het kan zo'n strijd sneller in het voordeel van de gemeente worden beslist. Al dus de wijkersloot. Volkskrant gaat in op de introductie van de doos door Albert Heijn. Niet langer worden de flessen shampoo en de potten pastasaus voor u uit die doos gehaald en in het schap gezet. Voortaan mag u zelf uit de doos halen. Zoals bij Lidl en Aldi al langer gebruikelijk is. Albert Heijn denkt dat u er efficiënter boodschappen van gaat doen. En bovendien is de vakkaanvuller eerder klaar. Niet alleen ligt er vandaag een omstreden boek over het Belgische Koningshuis in de Belgische boekenwinkels. Bijna had er ook nog een omstreden affiche naast gehangen: meldt de morgen. De Canadese datingsite Ashley Madison, voor buitenechtelijke relaties, plaatst op een reclameposter de portretten van Prins Charles, Koning Albert en Bill Clinton. Naast elkaar met de vraag: Wat hebben deze mannen gemeen? En daaronder staat dan de wervende spreuk: Het leven is kort, zoek het avontuur. Maar die poster komt er in België dus niet in. Het reclamebureau dat verantwoordelijk is voor de distributie van de posters weigert ze uit te de delen. Wij zijn benieuwd wat GroenLinks-fractie-leider Marianne Smitsmans uit Romond te vertellen heeft. U hoort het zo dadelijk hier bij ons in de uitzending. Blijf luisteren. Europees voetbal op Radio 1. Morgenavond in de Champions League. Al de wereldoen oh, is die kwijt, korte hoek zich. Ajax, Manchester City. Ja, daar gaan we voor op de balken. De Champions League, morgenavond om half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Terwijl de boekjes met de kwartaalcijfers gebonden worden voor de vergadering van straks... zijn de cijfers die erin staan alweer veranderd.